Een hele goede nacht allemaal. Ik ben er weer, hoor. Astrid is nog steeds op vakantie. En volgende week is ze er weer. Maar we hebben een vakantierooster nog deze week. Wim Breijken is mijn naam. Ik vind het leuk om de hele nacht bij u te zijn. Bij jou te zijn. Ik mocht tutoyeren sterker nog. Ik moest het van jullie. En als je dat niet wil, moet je dat gewoon zeggen, natuurlijk. 0800-1121 is het nummer waar je met al je vragen terecht kunt... Wat heb je altijd al willen weten? Wat schoot je vandaag zomaar te binnen waarvan je denkt... hé, hey, hoe zit dat nou? Wil je iets delen? Wil je de mening van iemand anders? Ik zit hier nu voor de derde week achter elkaar... en ik ben zeer onder de indruk van alles wat ik al gehoord heb de afgelopen twee keer. Dus laten we met z'n allen dat maar gaan overtreffen vannacht. Van twee tot zes zijn we bij je met nachtzuster Astrid is wel genomineerd. Ik weet niet of je het vorige week meegekregen hebt... maar ga naar Nachtsuster.net. En stem op haar voor de radiovrouw van het jaar. De zilveren vrouw, En ze is ook geprogramme eh, geprogrammeerd, <laughs> genomineerd met dit programma. Nachtzuster voor de Gouden Radioring. Dus op nachtzuster.nl kunt u op haar stemmen. En u kunt mij bellen vanaf nu. De lijnen zijn open. 0800 1121. Met al uw vragen. En ik zit er klaar voor. Leg de koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Zel bij bij het drinken van wat water. Als ah, het erbij vergeven bij me staan. zuster system. Vermoed ik onder jou beginnen. Nacht zuster Ik brand van binnen. Nacht zuster Doe iets aan bij.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 Nachtjester, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtjester, brand van binnen. Nachtjester, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, al ik de morgen. Nachtjester, do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 Nachtzister. Nachtzister. Oh, oh, oh. Nachtzister. Pij, oh, oh, oh. de pij, Na-na-na-na-na zingen ze eigenlijk. Hè. En doe iets aan de pijn, dat heeft de redactie van Nachtzuster.net... wel heel letterlijk genomen. Want ik zag weer een foto van mezelf. Heren, heren, wat hebben jullie gedaan? Hoe komen jullie aan die foto? En wat een... Wat een narigheid. Nee hoor, ik vind hem erg grappig. Als u het wil zien, moet u even gaan kijken. Nachtzuster.net. Ik zei het net al, u kunt er ook stemmen op Astrid. Doe dat vooral, want ze verdient het. En het programma verdient het. Maar ik moet wel erg lachen omdat jullie elke week met me uitspoken. En hartelijk dank ook trouwens jullie allemaal... voor de leuke reacties die ik op mijn site heb gekregen. Wimrijke.nl. Heel erg leuk. Uh, uh, vragen, antwoorden, mensen die toch nog met oplossingen kwamen... van vragen die we in de uitzending hadden behandeld. Nou, dat kunnen jullie gewoon blijven doen. Ook na vandaag www.wimrijke.nl nl ik Reageer op alles. Echt, echt waar. En dan zie je ook hoe ik er uh, normaal uitzie, zullen we maar zeggen. 1121 na 0800. Dus 0800, 1121. We zitten voor u klaar. Bellen maar. Een hele goede morgen, Rick. Ja, nachtbroeder. <laughs> ja, Nachtbroeder van dienst. Dag, ja. uh, Nachtbraker, Rick, want jij hebt de wekker gezet volgens mij. Nee. Ik heb ook dienst. Oh, je hebt ook dienst? Ja. Ach, vertel, wat ben je aan het doen? Ik ben net thuis, Nou, ik ben, uh, ik, ik ben huisarts ja. overdag. Ja. En vandaag werd het wel een hele lange dag, want ik, heb, uh, ik werk ook nog als justitieel, ver uh, justitieel geneeskundige. Ja. Mhm. Mm dat betekent dat ik uh, medische zorg uh, verleen aan de arrestanten en gedetineerden. Vaak ja. in de avond, nachten en weekenden. Dat zal wel, ja. En dat ja. zal uh, pittig werk zijn, denk ik. Ja, ach, pittig. Het is, het is heel anders dan overdag. Hè? Uh, een deel is hetzelfde, want ook uh, uh, criminelen of uh, uh, mensen die verdacht worden van criminele feiten kunnen gewoon ziek worden. Dus ja. hè, de, een deel is gewoon huisartsenwerk, mensen uh, die uh, ontregelde diabetes hebben of buikpijn of hoofdpijn. Mm -hmm. Maar heel vaak... Uh, ja, zijn het wel bijzondere mensen natuurlijk. hè verslaafd en uh, ze hebben niet zelden een uh, psychiatrische stoornis. Uh, ook vaak agressief. Ja. Nou is ieder mens bijzonder, maar dit is anders bijzonder soms, kan ik me voorstellen. Ja, ja. En, maar het, is dat niet... Terug van, uh, van het politiebureau waar, waar ze een Romein hadden uh, gepakt met een hond. Dus die hond die, die hing in die arm van die man... En daar kan een niet goed tegen. Dus uh, nou ja, dan bellen ze na een dokter. Die was op het daad betrapt bij een inbraak. Nee. En die hond was de hond des huizes en die dachten? Nee, dus... nee, nee. De hond des Oké. Okay. Ja, ze dus, uh, waren op het daad betrapt, maar ze waren in de bosjes gevlucht. En ze hebben ze het gebied afgezet. En uh, met een hond uh, zijn ze dat gaan uh, doorstruinen. En, uh... Maar zijn die honden dan zo getraind dat ze mogen bijten tot, tot op zekere ja. hoogte? Ja. En ze weten ook hoe ver ze mogen gaan, die honden? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. Je ziet wel eens van die oefeningen, dat ze in die pakken hangen. En zo. Ja. Ze zijn wel goed getraind, dus ze ruiken mensen beter dan, dan wij ze zien en ruiken. Dus, ja. Maar, maar goed. ik kan me voorstellen als een man tekeer gaat of een vrouw... en dat je, dat je als hond denkt, nou, ik pak hem even stevig. Ja. Want ze zullen natuurlijk ook uh, hun portie te verduren krijgen. Maar het is goed afgelopen allemaal. Je hebt die die man uh, behandeld vannacht. Had veel pijn, had veel pijn. Dan hebben natuurlijk tetanus gegeven en die ja. wordt behandeld en zo. Nee, dan kom ik in beeld, hè? Ja, ja, ja. Dan, kom je, dan kom je niet gewoon bij de huisartsenpost, maar dat is een, dat is een speciale pool van van huisartsen eigenlijk doorgaans. Ja. Maar Rick, nou wil ik niet heel vaderlijk zijn... maar als jij de hele dag als huisarts hebt gewerkt... en je gaat ja. s'nachts nog als forensisch arts... Ja. Een, een dag geeft 24 uur, je moet toch ook nog een paar slapen, zou je zeggen. Ja, klopt. Nou, ik ben morgen vrij. En hoeveel, dagen, hoeveel uur heb je daar dan op zitten nu, achter elkaar? Ja, ach, weet je, je komt ook al thuis. Hè? Het is een soort oproepdienst, dus je bent niet continu... Uh... Nee, maar je kan niet, denk ik, gaan een tukkie doen. Nee, nou, dat is wel handig. Ik doe het nu al meer dan 10 jaar... en dat kan ik juist wel heel goed. Oké. Okay. Uh, slapen en dan uh, word je weer gebeld. En dan, uh, dan gaat het weer een soort powernapje. Dat uh, kan ook wel goed. Anders zit er namelijk uh, trillend naast de telefoon van de oefening. Zal is al die we gaan, doe geen ogen dicht. Maar dat moet je niet hebben. Want nee. dan, uh, dan wordt het lastig. Nee. En kun je zeggen dat het een roeping is als je zo hard werkt en zulk mooi werk doet? Ach, weet ik niet. Het is vooral boeiend. En, uh, en dan blijkt je ja, dat het je ligt en dat je het leuk vindt. En, uh, ik vind vooral de combinatie ook leuk hè? Overdag, ik doe een drie dagen praktijk met uh, een paar collega's, grote praktijk. En dit is weer uh, ja, een hele leuke afwisseling. Kan ik me voorstellen? Waar zit je ja. in met de praktijk? In Utrecht. Oké, okay. in de maar, stad. Willemina Park. dus overdag. Oh, mensen die uh, hoogopgeleid zijn en, uh, en s'nachts uh, aan <lacht> <op> de onderkant <lacht> zitten. Dus <lacht> <dat> <lacht> door, uh, compleet beeld, zullen we zeggen, van uiterste vaak. Ik ja. wou je net zeggen, dan heb je een, een mooie dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Ja, ja. Ik zeg wel eens gekscherend, uh, overdag zie ik mensen uit de quote en s'nachts uit de goot. Maar is... <laughs> <laughs> uh, en dan heb je ook nog tijd om een vraag te stellen, Rik. Want je belt, ah. je belt niet eens om, ja, ik vind het leuk om het allemaal te horen. Maar je wil ook nog wat weten, geloof ik. Nee, nee dat klopt, ja. Ik, ja. ik had een vraag. Ja, yes, stel hem. Die, uh, die kwam van de week aan me op. Ik vind het heel grappig en ineens dacht ik van, nou, ik, ik moest ook toen aan het programma denken. Dat is echt heel grappig, toen, toen... ik dat meemaakte. Nou, dat was... nee? hartstikke goed. Ik was heel erg bij, uh, bij dit jaargetijden. Een herfstige vraag, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Heel veel spinnen hebben in dit, dit jaargetijden. Ja. En uh, uh, al dan niet uh, nog uh, hevig aan het weven. of, uh, of al waakzaam zittend uh, in het centrum van hun web. Maar uh, desalniettemin uh, zie je ze vaak in struiken zitten. of, of tegen een ruit of zo. Nou, dat, dat snap ik dan nog, hoe ze dat doen. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik kwam van de week, zag ik er eentje. en het leek wel of die uh, in het luchtledige hing. Ja, dat kan natuurlijk niet, hoewel mijn dochters en mijn vrouw zijn laatst bij Hans Klok geweest. Ik wou dit zeggen, ja. Ja, die kan dat wel, maar misschien kan die straks <laughs> bellen dat hij het uit kan leggen. Had, die, had maar, die blond haar die spin? Wat zeg je? Had die blond, ha blond lang haar die spin? <laughs> <laughs> er stond er een windmachine op. Had wel een kruis op zijn rug, wit. Maar, uh, <laughs> ja. Nou, Hans draagt zijn kruis ergens anders. Niet ja. op terug. <laughs> hij leek een beetje echt in het luchtledig te hangen, maar ja, goed, dat begreep ik nog, dat kan dus niet. Dus ik op zoek naar die, die draden en ja. de ene ging een meter zo naar de dakgroot, een beetje omhoog. Ja. De andere naar beneden zo naar een fiets. Ja. Vroeg in de ochtend, misschien werd ik wel opgeroepen, ik weet, het, ik weet het niet eens meer. Want een paar uur later is hij natuurlijk weg, want dan lopen de mensen doorheen. Maar deze, de, ja, die hing daar dus en de, de, die derde draad, die ging echt <laughs> nou, wel twee meter naar een boom toe. <laughs> Toen dacht ik, hoe doet hij dat? Ja. En uh, dat is dus eigenlijk de vraag. En dat is wel grappig, ik had dus Herman jouw producer net aan de lijn. Ja. En die zei van, ik had die vraag als klein kind uh, ook al. Nou ja, heeft hij ja. niet gebeld dan? hè, en hij weet het antwoord ook nog steeds. Nee. Ja, tenminste zijn, zijn docent, leraar op de, op de lagere school, die zei van, toen hij zei van, komt het dan door de wind? Dat is dat een soort epke zonderland, heen en weer slingeren, <laughs> dan alleen één keer aanhaken... Al dan niet geholpen door de wind. Maar, maar dan wel op uh, twee benen. De en ja, dat, dat, zo is dat. Maar hij had zoiets van daarvoor, maar lul je maar wat? Dan zeg je gewoon ja, uh, uh, om er vanaf uh, uh, te zijn. Uh, Eigenlijk wist hij het toen nog niet zeker. Okay. Tot op de dag van vandaag, volgens mij, weet hij het nog nou, niet Nou, ik zal nou, dus zo misschien meteen... Misschien luistert er een, een, een bioloog of een andere natuurvriend... die uh, hier iets zinnigs over kan zeggen. Want ik, ik weet het niet. En zeggen ze ineens, in bedoel je dus de vraag... hoe kan het dat hij aan één zo'n draad van links... helemaal twee meter naar rechts gaat? Bedoel hoe je dat? een spin grote afstanden... Bij het weven van zijn weppen, nou, ja. dat zeg je heel mooi. Hoe ja. overbrugt een spin grote afstanden? Is er een bioloog? Is er iemand die net op school heeft gehoord hoe het zit... en niet kan slapen? Laat het ons weten. Ja. En jij kan vast ook... Je bent nog wel even wakker, Rick... Nou ja, het moet wel, hè? Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen vragen hebben over jou, hoe dat werkt s en zo. Dus misschien ook wel leuk, <laughs> toch? Dat jij ook weer een vraag kan beantwoorden ja, van iemand ja, ik leuk. die interesseert nou, in jou. Ik blijf nog even wakker. Blijf gezellig nog even wakker. Ik kan morgen slapen. Ja, helemaal goed. Je kan morgen uitslapen. Blijf, neem lekker een, een gezellig drankje. Dat doe ik. Maak sfeerverlichting. Ben je alleen of is je vrouw er of hoe zit je ik thuis? Slapen, die slaapt al. Die slaapt al. Nou, maak het gezellig voor jezelf gezellig prima. Ja, en dan gaan wij vragen aan de mensen op 0800 1121 hoe een spin van A naar B overbrugt met die dunne draadjes. Precies. Hartstikke bedankt. Oké, okay, Wim. En tot later. Goeie uitzending. Dankjewel. Dag Acht. Riek. 0800 1121 voor al uw vragen. Het mag mij ja, het kan me niet gek genoeg. Kom maar op. En als u weet hoe het komt, uh, hoe, hoe zo'n spin dat doet. Want het is razend, razend knap natuurlijk, van A naar B aan zo'n lange draad. Dan helpt u Rick en heel veel anderen. En Herman, de producer, want die weet het ook niet. Vertelde die net. Uh, ik ben reuze benieuwd. Een hele goede morgen, teamen. Ja, Timo. Timo. Ja. Timo. Dag Timo. Timo uit Den Haag. Welkom in het programma, Timo. Dankjewel, Wim. Gaat het goed daar in Den Haag? Ja, het gaat hartstikke goed. Geen rare dingen op het moment? Uh, nee, ik hoorde af en toe buiten wat ritselen, maar toen ging ik kijken... en toen waren het de blaadjes die van de bomen vielen. Dus. Ja, dat, uh, dat gaat de hele dag door nu, hè? Ja. Je dacht toch niet dat je inbrekers had, of zo? Nou ja, ik weet het niet. Ik ben altijd wel op alert uh, of er niks buiten gebeurt. Ik heb ook wel eens iemand aan het balkon zien hangen bij het partiek hiernaast. Dus. Oh? Toen hoorde ik ook wat vallen en dat viel er een vaas op de grond kapot. Dat mee. En toen ging ik kijken, kon ik zien, toen ging ik op het balkon staan... toen ging ik kijken en toen zag ik iemand aan het spijlen van het balkon hangen, dus... En, en hoe kwam, was hij uitgegleden tijdens het inbreken? Of hoe, waar, hoe kwam het dat hij daar hing? Ik ben naar binnen gegaan en ik heb de politie gebeld. En ik heb het verder aan de politie overgelaten. Ah, doe je slim. Nou, ik zou je zeggen, nog niet zo lang geleden... Ik ging naar bed en ik had het al gedaan in de kamer. En ik hoorde een beetje zo'n... Zo'n soort geluid. En ik dacht, oh, een muisje zeker? Tussen het plafond en de vloer van de bovenburen... En toen dacht ik, nee, dat komt bij de voordeur vandaan. En ik als een soort uh, Sherlock Holmes uh, sloop ik in mijn onderbroek naar, naar, het, naar de Luxeflex. En ik zie gewoon een man met ja, een vijl of iets in mijn slot peuren. Ja. En toen dacht ik, ga ik nou de held uithangen? Trek ik de deur open midden in de nacht? Zeg ik, wat moet je? Of doe ik dat nou toch maar niet? Dat heb ik toch maar voor het laatste gekozen en 112 gebeld. Nou, wat je wel kan doen, is de, is de deur heel snel open en heel snel gelijk weer dicht doen. Ja, en dan? Nou, dan blijft hij buiten staan, maar dan weet hij wel dat het er volk is. Ja, maar ik had liever dat ze hem in zijn kraag zouden vatten. Nee, oh, dat, dat kan ik ja, dat kan, dat kan me voorstellen. Ja, en ik, weet je, de held, ik ben, ik ben toch al geen held... dus wat zal ik dat dan nog een keer gaan proberen? Dat toch op, dacht ik. En heb ik ook, zo ben ik ook een keer wakker geworden dat er iemand over me heen stond. Nee. Dat was een, een afgezand van de huurbaas die de huur kon collecteren. Maar en... ik had erop gerekend dat dat via gerechtelijke stappen zou gaan... met een deurwaarder en zo, maar dat deed die meneer niet aan. Die kwam s'nachts gewoon jouw kamer binnen? Nou, het was ochtends vroeg om een uur of zes. Ik was nog, lag nog diep te slapen. En je doet je ogen open toen? Ja, toen stond hij over me heen gebogen. Een type bodybuilder, zeg maar. <laughs> En uh, die, uh, die uh, liet me opstaan. En ik sla slaap alleen met een t-shirt aan, dus ik was nog half naakt. Och. En uh, die waren uh, we me mee naar buiten nemen. Dus uh, ik halfwege de gang op. En toen bedacht hij zich. En je blote dus... uh, dinges. Ja, en toen ben ik weer terug naar binnen gegaan. En die zaten nog een keer terug geweest. Die heeft zelfs nog visitekaartjes achtergelaten. Nee, joh. En toen ben ik naar de politie gegaan. Maar uh, ja, het was bekend dat die man dat deed. En. Uh, ze wilden er eigenlijk liever geen aangifte van maken. Dus ze zouden een aantekening maken. Jeetje. Om het uh, zeg maar een dossier te vormen. Maar ik heb er verder nooit meer wat van gehoord. Maar uh, uh, je, hebt voor, je hebt wel een nieuw slot op je deur laten zetten, waarschijnlijk daarna. Nou, nee, dat was een kamervuurbedrijf. Uh, en ik woonde toen op kamers. Uh, en ja, eigenlijk ben ik, heb, heb ik, ben ik nooit zo initiatiefrijk geweest. Dus ik heb dat ook niet gedaan. Oh. Ik heb gewoon zo snel mogelijk de huur bij elkaar geschaapt en betaald. En toen ben je daar wel blijven wonen of heb je, ben je maar weggegaan? Ik ben ook vrij snel weer weggegaan. Dat kan ik me voorstellen. Het lijkt me toch een beetje onrustig slapen als je elk moment iemand boven je kan uh, hebben heigen. Dus eigenlijk, Op beloon ik manier, hem, tenminste. eigenlijk beloon ik hem nog ook. Uh, ja. Het enige wat ik nu doe is dan uh, via een, uh, een, uh, gewoon een normale woningbouwvereniging huren. En daar hebben ze misschien ook wel het slot van uh, de voordeur, maar... Uh, er maar vanuit dat, dat die wat. Uh... Nou, dat zullen ze niet doen. Ze zullen wel een loper hebben van alle huizen. Ja. Maar ik mag ja. toch aannemen dat ze gekwalificeerde mensen hebben. Die ja, weten hoe het hoort. Het, uh, wat discreter met dat soort dingen omgaan. Ja. En jij slaapt tegenwoordig in een waarschijnlijk. Nee, ik, doe, ik doe wel de deur van de slaapkamer op slot. Dat is wel een <laughs> ah, ah, dat ik die er van over heb gehouden. Ja. Zodat ik uh, niet uh, zomaar uh, zonder iets te horen wakker kan worden. Ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Maar jij hebt ook een vraag, hè, Timo? Ja, ik heb een vraag. Die heb ik al een hele tijd. Want ik had vroeger een vriend, dat is weer een paar jaar geleden, een ja. jaar of tien, vijftien geleden. En die uh, was heel erg begaan in de elektronica. Ja. En die vertelde mij eens een keer het verhaal dat uh, een televisie, die hij toen had, ja. uh, die, die was kapot gegaan, die had hij opengemaakt. En toen had hij uh, ge geconcludeerd, gewoon door de, de bedrading te volgen, zeg maar, en, en het circuit te volgen, dat die was gemaakt om kapot te gaan. En hij kon het ook, uh, zei hij tenminste, uh, vrij simpel ook weer herstellen... door gewoon een verbinding te maken of een verbinding te verbreken of wat dan ook. En ik denk, dat zal toch potvandoor niet waar zijn. Want groeilampen bijvoorbeeld worden gemaakt om kapot te gaan. Ze kunnen die dingen ook maken dat ze 50 of honderd jaar meegaan. Maar om de productie natuurlijk op gang te houden en de verkoop op gang te houden... werden we dat vroeger gewoon gemaakt om kapot te gaan. Ja. Maar tegenwoordig, in tijd van grondstoffen schaars en dergelijke... zal het toch niet waar zijn dat ze hun televisie echt zo maken... dat ze ook gemaakt zijn om na een bepaalde tijd... of na een bepaald aantal branduren kapot te gaan. En dat is wat jij denkt en jij vraagt je af, is dat zo of niet? Ja, zijn er zijn er mensen die verstand hebben van elektronica... en die dat, die dat weten of ja. die dat wel eens onderzocht hebben... of geconstateerd hebben, want toevallig zit ik nu ook met een kapotte televisie... En ik, ik zit eraan te denken om hem bij het grof te zetten. Maar aan de andere kant denk ik: nee, wil ik toch eerst het bijna van weten voordat ja. ik hem bij het grof zet. Wie weet, bespaart jou dat een heleboel geld, dit telefoontje vannacht? Zou best kunnen. Want ik weet wel bijvoorbeeld van wasmachines, heb ik me laten vertellen, dat per 100 euro ze ongeveer een jaar meegaan. Dus als jij een wasmachine van 1000 euro koopt, dat je dan zo'n zo jaar of tien daar plezier van kan hebben natuurlijk wel gemaakt en met de materialenkennis en de kennis van de natuurkunde van tegenwoordig kunnen ze natuurlijk precies alle onderdelen zo maken dat ze zeg maar een, een minimaal aantal gebruiksjaren hebben en dan gaan ze gewoon door slijtage uiteindelijk wel kapot en ze kunnen ze ook wel zo maken dat ze langer meegaan maar ja mensen willen toch eens een keer wat nieuws en dergelijke misschien is dat ook wel Zeg maar, uh, de restant van de jaren 89, dat had het zo gehad. Maar... Ja. Dus met meubels ook, hè? Vroeger maakte men stoelen. Daar zat je 300 jaar op als je wilde. Nu, uh, ik werk niet te open, Oh, je ik, oh. ik zit echt, ik ben echt al mijn... Nou, de laatste 10, 20 jaar op zoek naar een kast. Gewoon een goed ontworpen kast die gewoon een leven lang mee kan gaan. Net zoals vroeger. Ja. Al die kasteel, al die kastelen die allemaal van meubels waren voorzien. <lacht> nou, je geeft er één keer heel veel geld vanuit, uit... maar je hoeft nooit meer wat nieuws te kopen. Nee. Heb je al een kasteel dan? Een kasteel? Nee. Hier zeg al die kastelen. Moet je ook een kasteel hebben om zo'n kast erin te kunnen zetten, toch? Maar ik heb wel een heel kerk of aan kasten in mijn verleden liggen. <lacht> van die kerkkastjes. Laat anders een kast maken. Door een goede meubelmaker. Ja, ja, ja, maar goed, hoe weet, nou, hoe weet je nou als leeg... wat van goede kwaliteit is? Dan moet je je laten informeren. Dan bel je ons weer. En dan zeg je, hoe weet ik wat de goede kwaliteit kast is en zo. Ja. En een stoel is precies hetzelfde. In feite, ja. in feite zou de wetenschap zo langzamerhand toch al eraan toe moeten zijn... om te weten hoe een ideale stoel eruit moet, moet zien. Dus met rugondersteuning, met kanteling, met uh, hoogteinstellingen en dergelijke. Nou, laten we ook eens een keer een stoel maken... die zeg maar, aan de wetenschappelijke criteria voldoet... En die gaan een leven lang mee, Kan. Ja, nou, we gooien het in de ideeënbus. We gaan ja. eerst op zoek naar hoe het is met die tv's van jou. Zijn, zijn ja. Dat is eigenlijk de vraag concreet. Zijn televisies ooit of nog steeds gemaakt om kapot te gaan? Ik vind het een hele mooie vraag. Goed geformuleerd. En wie het weet mag het zeggen op 0800-1121. Dankjewel, Timo. Gedaan, Tot later. En nog iets, nog iets, nog iets. Ja? Heel erg hartelijk gefeliciteerd met de nominaties voor de Gouden... voor de Gouden... voor de Radioprijs. Dankjewel namens Astrid. Ik wist niet eens dat die bestonden, maar toen ja. ik het programma voor het eerst hoorde met Astrid. Het was zo verslavend dat ze eigenlijk bij dat programma de voor een slaappilletje moeten leveren. Ah. Dat had me ook helemaal uit de slaap tot zes uur ochtend. En dat kan nooit goed zijn. Heb je al op de gestemd? <laughs> nee. Nog niet, maar dat ga ik zeker. Wel doen. doen. En nachtzuster.net kun je ja. stemmen op het programma en op Astrid als radiovrouw. Zij, zij verdient het, zij verdient het echt. Vind het ik ook. Zij verdient het ook zeker. Vind ik ook. Absoluut. Hartstikke goed. Graag gedaan. Dag Timo, tot ja. later. Jo. Funny, but it's true. What loneliness can do.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 Een heerlijke plaat van Helen Shapiro, 1961, als ik het goed heb. En nog steeds... Eigenlijk tijdloos. We gingen wel terug in de tijd. Walking back to happiness. Nou, Timo, jij had het over kastelen... en over kasten die een leven lang meegaan. Dan moet dit plaatje vast in goede aarde zijn gevallen bij jou. Ik wil het trouwens nog tegen Nelly van den Haak zeggen. Dag Nelly, want jij had een leuke mail naar mij gestuurd... via nachtzuster.net, maar die kon ik natuurlijk niet beantwoorden... dat dat mijn site niet is. Maar, eh, dat klopt wat jij schreef. Kinderdijk, Alblassenwaard... Dus het is helemaal waar. Nou, en leuk dat je weer luistert, trouwens. Misschien heb je ook wel een vraag. 0800-1121. En Rik vroeg zich af, hoe kan een spin van A naar B, zo'n hele lange draad... hoe kan die dat doen en zo dun en dat die dan, hoe bouwt hij dat op? En hoe breekt hij niet uh, zijn val daarmee? Of hoe zeg je dat, uh, dat hij niet valt? Nou ja, u snapt wat ik bedoel. En Timo wil weten of tv's gemaakt zijn om kapot te gaan. Nou, Timo. 0800-1121. Natuurlijk voor al uw vragen, antwoorden, overwegingen, overpijnzingen. Uh, ja, allemaal leuk. Mevrouw Henderson, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma. Ja, dank u wel. Heeft u al geslapen of bent u uh, nog laat op? Um, ik ben nog laat op. Uh, ik ben de enige hier in huis. Want ik heb, uh, zoals u hoort... Ik... Ik ben snipverkouden en ja. ik slaap momenteel een beetje slecht. En daarom geniet ik ook van nachtelijke programma's, want het zijn meestal de beste. Nou, wat leuk om te horen, maar niet leuk dat u snipverkouden bent. Eh, ja, dat, dat, dat gaat weer over. Dat, dat is waar, zo is het ook. Ja. En ja. met wie woont u allemaal? Want u zegt ik ben de enige die wakker is. Woont u met veel mensen ja, in huis? Ja, ik. Ik heb natuurlijk een gezin dat slaapt en uh, ik zit nu aan de mobiele telefoon, dus dat gaat wel best. Oh, mooi zo. En ik zit op zolder, want we uh -huh. hebben een woning op drie hoog met een zolder erbij en ik zit hier nu lekker in mijn eentje. Oh, wat heerlijk en een beetje donker en u kunt wel naar buiten kijken? Uh, nee, ik kan niet naar buiten kijken, maar ik kan wel buiten horen of het regent. Bij ons is het stil. Ik zit in Amsterdam West. Oh ja. En dat is uh, rustig momenteel. Nou heerlijk, geniet van de rust. En vertel in alle rust wat u van ons wilt weten. Ja, het volgende uh, interesseert mij zeer. Ik heb namelijk uh, laatst in het nieuws gehoord... dat de uh, Chinezen erin geslaagd zijn om uh, een eigen cellen, een satelliet uh, te lanceren. En dan denk ik van, nou dat is de zoveelste. En uh, langzamerhand heb je toch wel behoefte aan een verkeersregeling... in de stratosfeer, want... Uh, zo, nu en dan komt uh, uh, satellietschroot ook naar beneden op aarde. In brookstukken, meestal in de zee, maar soms ook in de woestijn. Ja. En, uh, nou, we zien wel. Maar um, moet je niet langzamerhand een beetje kijken van uh, hoe de omloopbaan uh, misschien berekend moet worden... om überhaupt zo'n ding uh, de lucht in te mogen schieten? Dat kan toch niet zomaar? Maar... Je moet er toch... Je ja. moet er toch een beetje, beetje rekening mee houden wat er allemaal rondloopt, al uh, rond, ronddraait, bedoel ik. Ja maar, dat, ja, maar zouden ze dat niet al doen, denkt u? Want, uh, dat, dat net... Nee, nee daar dat, dat ben ik dus juist de baan van, want iedereen wil graag zijn eigen ding doen. En uh, ik vraag me dus af: dat is dus uh, de, de, de kern van mijn vraag. Ja. Van, is er niet een internationale uh, instantie die een beetje. Uh, kan overzien, mm -hmm. van als je zo'n satelliet uh, de lucht inschiet... Um, wat ermee kan gaan gebeuren zodra die gaat draaien rond de aarde... en in welke loopbaan die terechtkomt en hoe die eventueel kan gaan botsen... Uh, tussen nu en twintig jaar of zoiets. Uh, dat, dat kan berekend worden, maar ik vraag me dus af van... Uh, Kijk, op, op, op aarde hebben we allerlei instanties die rekening houden met diverse wapens en instanties en toestanden en allemaal controlefuncties. Maar in de, uh, zodra je de atmosfeer uh, buiten bent en je raakt uh, de stratosfeer en, en je bent dus eigenlijk... Ben, ben je eigenlijk je eigen herenmeester? Of wat ben je dan? Mm -hmm. Moet je er nergens meer rekening mee houden? Dat lijkt me zo waanzinnig. Ik begrijp. Ik denk dat u begrijpt... dat u, dat u bijvoorbeeld zou kunnen denken... dat er verschillende satellieten van, van verschillende landen... of van verschillende organisaties het van elkaar niet weten. En, dan, dat, en is er dan een overkoepelend iets... wat wel van alles op de hoogte is? Zeg ik het heel simpel goed zo? Ja. Een soort uh, Unesco van de satellieten. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. <laughs> Een Unesco voor satellieten. We zouden André Kuipers eigenlijk even moeten bellen, hè? Ja. ja Die gaat binnenkort voor de tweede keer ja, als eerste dat, Nederlander. Dat, dat zou mij interesseren, want het wordt langzamerhand een beetje druk daarboven. Hè? Ja, maar er is wel ook veel ruimte. Dus ze kunnen wel wat hebben, denk ik ook zo. Oh, ja, maar... dat, dat is het hem juist, maar iedereen draait zijn eigen cirkeltje. Ja. En ik, ik heb uh, steeds meer informatie over het feit dat de uh, botsingen... zo bijna botsingen ook bijna worden voorkomen... Okay. en nog net op tijd gecorrigeerd worden. En, nou, uh, het lijkt me wel een... een, een, een, een, een luchtvaarttoren uh, mm -hmm. op een vliegveld, uh, maar, maar dan in grote hoogte. Bent u er en... bang voor? Dat, bent u bang voor ongelukken daarmee? Dat, dat er iets op mijn dak valt? Nee, ja. niet zo direct. Nee, niet. Maar ik vind het wel een beetje, een beetje vreemd dat iedereen daarboven alsmaar kan doen wat hij wil. Als dat zo is, ja. Dat is misschien ja. ook nog een tweede vraag. Kunnen ze zomaar doen wat ze willen? Kan kan me ja. niet voorstellen, maar misschien gebeurt er wel veel meer dan wij allen weten. Ja, ja, maar, maar, maar kijk, als, als ik dan hoor van... Ja, die Chinezen zijn erin geslaagd om een satelliet te ontwikkelen. Wat zegt u het laatste? Die ze, ja, die schieten ze dan omhoog ja. en dan draait die dan maar. En, en verder heeft er niemand toezicht op. Nou, we Bij gaan de... het vragen. Ik hoop dat, dat uw vraag beantwoord kan worden daarmee, want het is duidelijk wat u, wat u wilt weten. Ja. En ja. Het, het is natuurlijk een hele delicate kwestie, er zal misschien een heleboel... Ja. Uh, uh, uh, Daar da ben ik niet zo bang voor de Chinezen direct. Dus het had, uh, voor hetzelfde geld had het vanuit uh, uh, uh, Tajikistan kunnen komen, of van... Mm -hmm. uh, uh, uh, Oregon in, in, in Noord-Amerika. Dat, dat maakt mij niet uit, maar, maar ik, uh, ik vind dat er een in, in, in algemene internationale instantie moet zijn die ja. een beetje toezicht houdt van wat zich daar afspeelt. En de vraag is: is die er? Is er een internationale instantie die toezicht houdt op wat er in de ruimte gebeurt aangaande satellieten? Ja, ja en, en dan, behalve dan ESA, NASA, dat kennen we al. Ja. Uh, maar het uh, gaat niet om raketten en dingen. Maar het gaat vooral om de satellieten. Want het zijn er nogal veel. Het is mij helemaal duidelijk. Tenminste, niet hoe het ja. werkt. Maar wel wat uw vraag is, mevrouw Henderson. Ja. En okay. uh, blijft u nog een poosje op zolder zitten, gezellig? Uh, um, ja, ik zit hier prima. Helemaal goed. Anders neem, ik, anders neem ik mijn telefoontje gewoon lekker mee. Ja, En, en neem, ik blijf luisteren. Neem lekker een grok erbij of zo. Of, of zo'n heet drankje. Je, ik geloof een zuideroosje neemt. <laughs> ook oh, goed. Veel vitamintjes. <laughs> Wetenschap. En yeah. ik hoop uh, dat uw vraag snel beantwoord wordt. Ja, yeah, ik hoop het ook. Yeah. Oké, okay, tot ziens. Dag mevrouw Henderson. Dank u wel. Ja, Graag gedaan. Ja. Dag, dag. 0800-1121. Over de spinnen, de televisies en de satellieten. Is er een internationale instantie die daar toezicht op houdt? Of gaat iedereen maar zo'n beetje zijn gang daar in de ruimte? Hoe zit het? 0800-1121. Goedenacht, Henk. Een goedenacht. Nou, wat, een, wat een, blij, een blije Henk heb ik aan de telefoon. Tenminste, ja, zo klink je. Ja, ik ben aan het werk. Aan het werk, want op het moment aan het pauzeren. Aha, en waar werk je? Op de weg, drukker. Ah, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een roeping vaak, hè? Ja, ja. We hadden het straks al even over roepingen, maar volgens mij is, is, is als ik de gemiddelde truc, trucker hoor, uh, die wilde al van jongs af aan uh, dat vak in. Ja, dat wel. Dat klopt. Dat had jij ook? Ja, zelfstandigheid hè? Ja. Dus, uh, lekker buiten, eigen baas. Kilometers vreten, toch? Ja, och, dat hoeft niet per se. Nee. Maar. maar is nee, het vooral het eigen baas zijn... of is het vooral dat je op de weg bent? Um, ik denk eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ik denk dat dat de sleutel is. Ja. En of je dan uh, in het buitenland bent, binnenland... Dat maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. En, en waar, zit jij nu in het buitenland of zit je in Nederland? Nee, nee. Ik zit op dit moment in Utrecht. En wat heb je bij je voor handel, als ik vragen mag? Ik eh, ga zo meteen weer rijden met uh, post. Ah. Jij zorgt dat we allemaal morgen weer op de hoogte zijn... van de, de nodige liefdesbrieven en zo. Ja, bijvoorbeeld. God. Wordt dat nou minder, trouwens, Henk? Ik heb het idee, door wat, het wordt vaak gezegd door al het mailverkeer... dat er veel minder... Post wordt verstuurd met de hand geschreven. Leuke kaartjes, briefjes en zo. Denk je dat dat zo is? Is, is daar onderzoek naar geweest bij jullie? Ja, het wordt wat minder. En daarom wordt het ook eh, economischer aangepakt. Ja. Tot, tot verkocht. En dan praat je over een. Voordat de proef met AZFV begon. Dat zijn eh, vrachtwagens, zijn langer. En eh, mogen daardoor iets waarder zijn. Ja. Maar er waren dus twee wagens nodig daarvoor. En voor hetzelfde is het dus nu één wagen. Dus je kan dus, simpel zeggen dat het gehalveerd is? Qua chauffeurs, die dus die vrachten moeten rijden, wel. Mm -hmm. Maar goed, met zo'n 25 meter kun je natuurlijk niet overal terecht. Nee. Dat lijkt me ook moeilijk wendbaar. Ja, dan, dan praat je erover. Dus dan kom je op de distributiecentrums terecht. En van daaruit gaat het dan uh, in kleinere wagentjes verder. Ja. Maar de echt grote afstanden, dat wordt uh, de toekomst, is gewoon. Dat de twee opleiders achter elkaar hangen. En dan uh, het scheelt vrachtkosten, ja. vrachtkosten, uiteindelijk economische. Ja, ik snap het. Wat is jouw vraag, Henk? Je hebt pauze nu. Dus uh, je zal zo weer aan ja, de slag ja. moeten. En dan moeten we natuurlijk wel jouw vraag besproken hebben. Ja, ja. Goed. Mijn vraag is: uh, Kerkhoven. Ja. Daar, worden, daar liggen allemaal graven. Daar moet mm -hmm. je voor betalen als je begraven wordt. Ja. Nou, op een gegeven moment is het afgelopen en dan wordt dat verlengd. Dan betalen mensen weer. Ja, als ze dat willen. Ja, goed, meestal is het de eerste keer wel. Oké. Okay. We praten over twintig jaar normaal gesproken. Nou, de eerste twintig jaar dan is het meestal nog wel een direct familielid aanwezig. Nou, dan wordt er weer betaald en op een gegeven moment dan wordt zo'n kracht geruimd. Ja. Nou, het ruimen op zich... Dat houden dus, mensen wat ik denk dat het inhoudt. Dat is de steen eraf halen. Ja. En eventuele randen eromheen zitten. Maar nou is mijn vraag: er zijn natuurlijk altijd mensen begraven. En er zijn altijd mensen die hebben wat sieraden bij zich. Mhm. Mm nou, die liggen dus ook in de grond. Mm -hmm. Mocht bij het ruimen van zo'n graf. op eventuele overblijfselige ruimte. Aha, jij bedoelt, wat gebeurt er met de sieraden die daar. Gevonden die, worden. Die, die dus in de grond liggen. Die daar al dertig... Uh, ja. ja, Wie is de eigenaar van? Volgens mij, eh, als mijn vermoeden correct is en het wordt opgegraven, dan gaat het of naar diegene die het opgraaft of het gaat naar de kerk. En als dat allemaal zo is, ja, dan weet ik ook wel waarom ze rijk geworden zijn. Ja, of naar de nabestaanden. Ik weet het, ik weet het niet. Ik ben dat eigenlijk nog nooit afgevraagd, maar dat gebeurt. Je zegt wel, dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. Juist de lievelingssieraden ook en zo. Ja, ik bedoel, vroeger hadden mensen veel alle tanden. Noem maar, noem maar wat op. Ja. Dat gaat niet. Ja, ja met die bruggen, van tegenwoordig kan je niet veel uit zeggen. Nee, nee, nee. Maar, ik bedoel, <hast> nee, maar goed, uh, alle gekken hebben we stokt, he. Je praat praten dus zoveel dingen. En daar hebben mensen die nabestaan, Dan is dat dierbaar? Ja, nee, natuurlijk, ja. Het voorstel zijn het in nabestaanden meer. Zijn het graven van nou, 1800? Ja, misschien gaat het. Ja, het is een, ik vind het een hele goede vraag. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Maar, uh, mocht, mocht het, het graf dus niet direct geruimd worden in de grond. als uh, de bovenkant verwijderd wordt. dan zal het natuurlijk zo zijn: diegene die dus daar weer begraven wordt. dan moet dus weer een gat voor gegraven worden. Ja, die man die daar, of die vrouw die dat gaat. Die vindt dat natuurlijk allemaal. Dat ja. lijkt me nog wel logisch. Ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik vind ook een beetje... Ja, ja, nou, ik, misschien is er iemand die bij een begrafenisondernemer werkt... die dat weet, of iemand anders die het weet. Of, ik, ik ben benieuwd, Henk. Ja, want als je dus, dus even probeert voor te stellen... hoeveel kerkroven er zijn in Nederland. Ja, en hoeveel mensen ja. erover lijden. Ja, dat is... Uh, dat zijn ja, ruimte worden. en als je dat dus wereldwijd pakt, ja, het is duidelijk. Dat is nog wel een berg. Heb jij zelf ooit iets van dit meegemaakt waardoor je je dit afvraagt of uh, dat je zegt? Nou, ik, ik weet dat de bovenkant, dus de het marmer en zo, de, wat gebroken kan worden, dat gaat naar de streen, steenbrekerij, wordt eerst kapot geslagen en dat wordt gewoon gerecycled. Ja. De, dat kan in de weg zitten, dat kan in fundering zitten, dat komt overal terecht. Maar het is niet zo dat jij een graf hebt laten ontruimen of moet laten ontruimen... waar dit wellicht mogelijk uh, aan de hand is? Nee, nee, nee. Je vroeg nee, je nee, dit zomaar ik... af? Nee, ja. Omdat we, op een, hadden we het even over uh, de dood en de, dat het een krachtig uh, iets is. Ja. O, in de de het de vorige kant programma? Kant ja. Ja. Nee, ik, ik, euh, ja, ik vind er iets waar we... Waar, ik denk dat heel veel mensen, nu jij dit zo zegt... dat je daar dan ook over nadenkt. Je, ja, nooit over nadenken. maar wat gebeurt er? Als u het weet, mag u het zeggen. Op 0800 1121. Dus wat gebeurt er nadat een graf ontruimd is... met eventuele sieraden die daar nog liggen... om daar gevonden worden? Henk, ik dank jou wel. Ja, ik hoop, ik hoop in ieder geval dat er een antwoord komt. Ik hoop het ook. Blijf, euh, blijf luisteren. En we gaan even naar de Spaanse taal. Een heerlijke plaat van Mors de Eres tú. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú.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 Ah, ze deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival voor Spanje. En het is ook zo'n liedje wat gewoon altijd mooi blijft. Tenminste, dat vind ik. Ik hoop dat u dat ook vond, dat u ervan genoten heeft. En wilt u nog meer genieten van vragen en antwoorden? Heeft u zelf een vraag? Laat het mij weten. 0800-1121. Dit is Omroep Max, het programma Nachtzuster. Astrid is er volgende week weer. Dan is ze helemaal bijgetankt, opgeladen... en bruin geworden van een heerlijke vakantie. En ik ben voor deze drie weken... de Invalkracht, broeder van dienst. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is mijn laatste nacht dan van deze reeks, dus ik ga ervan genieten met jullie hoor. Denk erom. 0800 1121. Tom, goeienacht. Dag Wim, goeiemorgen. goeiemorgen, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Is het morgen of nacht voor jou? Goeie laat. Goeie... <laughs> Goeie laat. Je bent gewoon nog niet naar bed geweest. Wie weet. Wie weet. Wie weet. Wie weet. <laughs> het wordt heel spannend als je zulke soort antwoorden gaat geven antwoord op de spin... Ja. De spin die laat zich inderdaad een beetje zakken met zijn draadje, mm -hmm. En dan hoopt hij op een gunstige windvlaag. En dan komt hij zo bij een volgende tak op een volgende boom terecht. En wat als er geen wind is? Ja, dan kan het niet. Dan doet hij het ook niet. Nee, hij, hij wacht er ook mee tot, tot het gaat waaien. Als hij zo'n lange afstand wil overbruggen, wel, ja. Mooi, hè? Ja, en anders dan maakt hij zijn spinnenweb... Uh, van de ene, dan, dan, dan, dan klumpt hij eroverheen of zo. Nou Rick, ik hoop dat je nog wakker bent. Want uh, je had al een hele lange dienst achter de rug. Maar dit is het antwoord. Hij laat zich zakken wat jij zei. En hij hoopt op wind. Zoals jij dat zo mooi zegt, uh, Tom. Ja. ja. Ben, je, ben je een spinnenkenner? Spinnenkenner, spinnenkenner. Nee, maar weet je veel van dieren of van, van spinnen met name? Ik maak het gewoon mee. Dan loop je ja. door je achtertuin en dan loopt er opeens een spindendraad uh, door je voorhoofd heen. Ja. Die er een half uur daarvoor nog niet zat. Ja, dat verschijnt zo wel, maar ik vind het zo leuk dat je zegt. Dan, dan wachten ze op wind. Weet je, dat ze dan gewoon weten. Of op, een, op een windvlaagje. en dat ze dat weer verder doen. Do, do, de natuur is natuurlijk prachtig. Do, als je je voorstelt dat je als spin daar hangt. en je denkt, hé, hey, er is wind. Die ja, zijn niet gek, die spinnen. Die zijn niet gek. Nee, ze zijn slim. Ja, ja slimme beestjes. Ja. Dan nog even over die uh, televisietoestellen. die kapot moeten en niet. Ja. <laughs> Hoe lang moet een televisie van 800 gulden het uithouden? Uh, nou, uh, een jaar of tien, wat denk je? Oh, Nee, weet ik niet. Ik uh, weet het niet. Ik weet het van wasmachines. 100, dat zei die meneer van die, van die witgoedwinkel... dat het 100 euro per jaar zou zijn, zeg maar, de, de prijs van de wasmachine. Oh, ja, oké. Okay. Dus met een wasmachine van 1200 euro zou die ongeveer 12 jaar meegaan... met een gemiddeld aantal wasbeurten. Maar televisies weet ik het niet. Oké, okay, nee, met een televisie van 800 gulden, die doet het al sinds 1994. Kijk. Kijk, kwaliteit. Jij bent lekker bezig. Het is niet eens uit Nederland, helaas. Maar goed, uh, oké, okay, televisie. <laughs> en dan nog even over die graven. Ja. Die worden niet ontruimd, maar een graf wordt geruimd. Ja. En kijk, een graf wordt geruimd als er geen nabestaanden meer zijn... die interesse hebben in het graf. Mm -hmm. En dan worden de overblijvende... hoe heet het, uh, plankjes... die worden in een... het wordt in twee compartimenten De. Houtdingen die gaan op de houtstapel ja. en de overgebleven botresten die gaan in een gezamenlijk graf. Mm -hmm. En als er eventueel nog een, een, een trouwring aan een vinger zou zitten, ja, als ze hem zien zullen ze hem misschien eruit halen. Maar dat is natuurlijk geen grote uh, financiële gewin voor de kerk of voor het kerkhof. Nee, want het leek, nou ja, je weet natuurlijk niet wat er, wat er meegegaan. Ja, als er heel veel sieraden gevonden worden, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, als het echt een, een substantieel belachelijk groot bedrag is, dan zal de beheerder van de kerkhof zich wel moeite getroosten om, om nog te kijken of er toch nog nazaten zijn die eventueel belangstelling hebben. En als ze dat niet zouden hebben, in theorie, ja weet ik niet, dan gaat het uh, misschien... Een... Naar de kerk toe. Ik weet het niet. Nou, het zou een mooie, op zich een mooie gedachte zijn natuurlijk. Dat, dat het naar, naar een, in ieder geval naar een goed doel... Of naar een, misschien een goed doel is ook wel een mooie. Ja, ja. ja. Maar kijk, dan, dan is het echt een graf dat al tientallen jaren... Uh, hoe heet het? Grafrechten voor betaald zijn. Mm -hmm. en Op een gegeven moment niet meer na tientallen jaren. Ja, dan zijn er waarschijnlijk ook geen echt bestaande familieleden meer... Die zich deze... Uh, dierbare oom of, of opa of oma nog kunnen herinneren. Mm -hmm. Ja, dus die hebben ook niet veel behoefte meer om, om überhaupt iets van die al heel, heel lang geleden overledene iets te horen. Nee, maar je weet hoe het gaat met dingen van waarde. Dan wordt het opeens een ander verhaal voor veel mensen natuurlijk, wat begrijpelijk is ook. Want... Ja, maar kijk in Nederland worden mij weinig mensen begraven die Tutankhamon heten. Dus <laughs> dat, dat is echt niet voor, voor vele <laughs> duizenden wil ik veel guldens, euro's, roepies eh, goud er gevonden worden. Nee, maar veel stapeltjes maken een berg, zeggen ze wel eens, hè? Ja, dat klopt. Nou, dan, dan zal je inderdaad elke graf heel goed, als het na 50, 60 jaar geruimd wordt... heel goed moeten nakijken of je nog een trouwring kunt vinden. Nou, en dan heb je weer 4,5 gram goud. Nee, maar het is goed, het, het is natuurlijk wel zaak. Maar ik mag toch hopen dat dat gebeurt, dat dat allemaal zorgvuldig wordt gedaan. Dat bedoel je. En dat zijn, denk ik, mensen die dat werk doen, die dat wel met overtuiging zullen doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar van de andere kant, het leven moet ook doorgaan. Ja, zo is en, het. En dat kerkhof moet ook op enig moment weer geruimd worden. Ja. Niet ongeruimd, geruimd. Ja, ja. En dan, dan, dan ja, eh, worden die botten op een hele nette... F, uh, fatsoenlijke en, en, en eervolle manier... wordt dat in een uh, uh, verzamelgraf ja. uh, uh, worden de overblijfselen... die er überhaupt nog zijn na zoveel ja, jaren. Ja. Die worden erin gelegd. Ja. Ik snap het. Heb ik nog een vraag aan jou? Ja. Wanneer mogen we jou toevoegen als... Uh, ja Als wat, als wat. Als <laughs> uh, trouwen... Uh, um, um, um. nou, trouwen? Ik weet niet wat je ja. wil gaan zeggen. Normaal doet Asscher de jong dit. Normaal doet Asscher de jong dit. En die is nu op vakantie, ja. ja precies. Maar ik wil dus alleen maar even zeggen dat ik het bijzonder aardig vind... om jouw manier van presenteren van dit mooie radioprogramma op de radio mee te maken. En ik zou het erg jammer vinden als het weer een jaar moet duren... <laughs> Totdat, uh, totdat we jouw stem weer mogen horen. Nou, wat leuk. dankjewel. Of ja, jouw stem. Jouw stem één en jouw manier van de mensen te woord staan. Jouw geduld dat je hebt met de mensen aan het woord te laten. Jouw leuke interactie met de mensen. Uh, die van Adschert vind ik op haar manier heel leuk. Maar ik vind het ook een bijzonder waardevolle... Aanvulling dat jij dit nu doet. En dus ik hoop stiekem dat jij dat misschien één keer per maand zou willen mogen doen. Daar ga ik allemaal niet over. Maar nee. ik wil het gewoon gezegd hebben: beste Wim, als je één keer per maand zou willen terugkomen, dan <laughs> mag je. Nou, dankjewel, Tom. Ik denk niet dat dat gebeurt, maar dank je wel. Okay. En ik vind het ook, uh, nou, ik meen het serieus, heel erg leuk om te doen. Ik vind het ook moeilijk wel, want het is op... normaal slaap ik om deze tijd. Ja, ik heb jouw jouw jou, jou, jou levensritme. Nou, ik, ik had, had het... Nee, uh... niet te weten. Nee, nee, oh, maar het is ook helemaal geen geheim. Maar Ewald zit uh, achter de knoppen bij de techniek vanavond, vannacht. En we hadden, dus ik denk dat ze zo ongeveer van dezelfde generatie zijn. Hè? Ja, we hebben het getal nog niet genoemd. Maar welke generatie? Uh, Ewald, dat is de man achter de, de, van de techniek vannacht. Oh, ja. we, hebben, we hebben Herman, dat is de producer en de regisseur, die zit bij de telefoon. Ja, en die... Die had je net aan de lijn en die geeft je door aan mij. Ik zit in een, in een hoe zeg je dat, in de studio. We, we zitten wel glas tussen, maar we zien elkaar wel. En Ewald en, en ik zagen elkaar dus vannacht voor het eerst. Want de vorige twee weken was het iemand anders. En toen hadden we het erover, over het s'nachts niet slapen. En hoe toen we jong waren, dat geen enkel probleem was. Dan gingen we nachten door en dan stond je s'morgens op. En dan zeiden je ouders, wacht maar tot je veertig bent geweest. En ze hebben gelijk gekregen. En nu lag ik vanavond in bed voordat ik hier naartoe ging. Dan denk ik, ja, mijn moeder zegt, ga maar een uurtje liggen na het eten. Nou, dan lig ik naar het plafond te kijken. Dan denk ik, ik moet om twee uur beginnen. Mm -hmm. <laughs> Weet je, het is een heel raar ritme. Maar als ik hier dan ben, ik neem mijn koude douche van tevoren. Vind ik het ontzettend leuk om te doen. Koude douche, Ja, steenkoud. Heb ik ooit gelezen. Dat, dat, dat is goed voor de poriën. <laughs> en het maakt het velletje wat strakker. Ook dat wordt steeds minder natuurlijk. <laughs> nee hoor. Een hele andere vraag, maar je hoeft er niet te antwoorden. nee. Is jouw geboorte decennium? Ik ben van 3858. Oké. Okay. Dus, uh, drie, 53. <laughs> ja, ja. En ik ben blij dat het mag worden, Tom. Ja, precies. En, uh, nou ja, goed. Alle goeds van jou. Dankjewel En dank je voor je reactie. Dankjewel. En een hele fijne nacht. Jens Dank je. Dag, Tom. Dag. Mevrouw Prasing, zeg ik het goed? Ja, dat is juist. Dag, mevrouw Praesing. Goedemorgen of nacht? Ja, geeft niks. Voor mij blijft het altijd hetzelfde. Ik ja? kan op de dag vrolijk zijn en in de nacht. Wat heerlijk. En wanneer slaapt u overdag of s'nachts? Ja, ik val zo af en toe in slaap. Dat is gewoon een ritme van vroeger uit. Uh, vier uur opstaan, koeitjes melken. En toen ben ik naar de stad gegaan met twintig jaar. En ik heb het ritme doorgezet. Oh, ja? en ik vind het prettig. en uh, Ik heb er geen last mee. En dan stellen ze ook altijd de vraag. Kan u niet slapen? Ik zeg nee, ik kan wel slapen, maar ik heb minder nodig. Dat ja. is een heel ander verhaal als dat je niet kan slapen. Want ja. dan heb je een probleem. Ja. Voor mij is het geen probleem. Maar u zegt, ik sta om vier uur op. Maar het is nu vijf voor drie. Drie. Ja, nee, maar ik, ik heb nu de wasmachine aan. Ik doe op mijn ritme gewoon... Eh, ik ga liggen, als ik om elf uur naar bed ga... dan, dan val ik om 1 uur wakker. Ja. Ga ik om negen uur naar bed, dan ben ik een elf uur wakker. En oh, dan ja? gaat zo het hele ritme door. Ja, Wat heer, het, u heeft dan een hele sterke biologische klok? Nou, ik hoop dat ik er 120 mee mag worden. Ik heb een briefje <laughs> naar boven gestuurd... en ik heb geen antwoord gekregen, dus ik blijf in afwachting. Oh, dat doet u goed. Ja, doen we hoor. Wat leuk. En hoeveel, nachts, hoeveel uur slaapt u dan gemiddeld per etmaal, denkt u? Nou, twee, tweeënhalf. Zo weinig? Voor weinig, maar ik geloof ook dat dat van huis uit meegekregen is. Allemaal meewerken in een groot gezin. Ja. En je had allemaal een taak. En ik denk dat je lichaam eraan gaat wennen, net als mensen ja. in, in, in de nachtdienst gaan. Mm -hmm. Maar je kan ook tegen jezelf gaan zitten zeuren. Oh, wat vervelend. Oh, wat dit. Dat hoor ja. ik ook op verjaardagen. Toen zeg ik nee... Ik vertel het niet omdat ik zielig ben. Ik slaap minder. Ja? Maar ik heb er geen behoefte aan. Nee, nou, ik kan me vermaken. Dat, Dat is toch fantastisch? En, en daarom is die radio zo gezellig voor mij. Ja. Ik vind het geweldig. Ik vind het heerlijk van mensen. Ik, ik, ik word blij van mensen die, die genieten. Ja. Nou, en dan wil ik ook voortzetten, want als ik een oude zuurkous word, dan willen ze je ook nooit meer zien. <lacht> nee, maar dan wil je jezelf ook niet in de spiegel zien, toch? <lacht> nee, maar daar kijk ik ook niet naar, want dan denk ik, god mens, wat ben je veranderd. Die maar dat geeft niet, als het nou maar van het lachen komt, dat als van zacherijnlijk zijn. Zo is het. Maar u, u was dus een boerendochter? Ja. En tot uw twintigste werkt u op de boerderij? Ja. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk in de stad gewerkt, maar als je thuis kwam, dan was de taak al verdeeld om nog van alles te doen, hè. Ja, ja dat ging gewoon door. En uh, je had allemaal uh, een taak van dit, en de een moest koeien melken en de ander moest dat. Ja. Daarom vind ik ook op de buitenlandse reizen zei ze altijd, oh, wat zielig, wat zielig. En dan moet je kijken wat die mensen... Ik zeg, ga weg. Je zit er ook een en nou ja, je kan alles zielig vinden, maar je moet gewoon overleven. Ja. En dan zou je moeten werken en je kan ook uh, proberen te overleven en je tijd verpesten met alle zuurdingen. maar dat helpt niet. Mevrouw Praesing, u heeft helemaal gelijk. En wat, wat voor werk deed u, als ik vragen mag, in de stad? Nou, gewoon in de stad. Ik heb op een atelier gewerkt, in de slagerij gewerkt. Mm -hmm. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik kwam uh, met mijn toenmalige vriend tegen... dat ik in een weekendje ging werken om een paar centen erbij te verdienen... want zakgeld was natuurlijk thuis minder. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar heb ik hem leren kennen. En ik was eerst verliefd op de motor. En toen kwam hij erbij. <lacht> <lacht> en toen dacht ik, nou zo'n stadje jongen... Nou, wat moet hij met zo'n boerinneken? Maar ah, het is allemaal goed gekomen. Maar helaas is hij me ontvallen. En Ach. dat mis ik wel. Maar ja. daar kan ik over door blijven praten. En een Toen het pas gebeurd was... Nou, dan ben ik boos op alles geweest. Ja, hè? En waarom ja. hij en dit. Maar ja, later ga je realiseren. En als je elke dag naar die begraafplaats gaat. dat doe ik niet uit schuldgevoel. dat willen ze me ook aanpraten. Nee, ik heb daar behoefte. Ik klets ja. gewoon tegen het gat. Ja. Ik verzorg het. ontmoet daar mensen. Ja. Het wordt ook zo'n een beetje een relatie. als je wil opbouwen, kan je dat ook. Ik ja. heb er niet behoefte aan, maar sommigen wel. Ja. Dus, en dat geeft mij rust. Maar daar en gaat ook, het om en de omgeving, zorgvliet, dat zal ik dan even noemen... nou ja, die hebben mij ook goed opgevangen. Mevrouw Prasing ik vind het een heel mooi verhaal. Ik val u heel even in de reden, want wij gaan naar ja. het nieuws van drie uur... maar dan ja. praten we na het nieuws nog even met elkaar verder. Vindt u dat Wat goed? Ik begrepen, goed. Blijft door. u hangen? Ja hoor. En we spreken elkaar zo meteen. Ja hoor. 0800-1121. Voor al uw vragen, uw antwoorden, uw overpijnzingen, uw wetenswaardigheden... U kunt het allemaal kwijt. 0800-1121. En ik zeg tot zometeen.